Het is ruim twee minuten over acht. Luisteraars, goedenavond. Dit is de afro op Radio 2. Het hoorspel dat wij nu uitzenden is een herhaling van 9 januari 1968. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Muziek Tweede deel, de ontvoering. Hoe was het ook weer... De rijke baron Jean de Bats had met behulp van de schildersleerling Florence de La Salle... een plan beraamd om de jonge koning Lodewijk XVII uit de tempel te ontvoeren. Op sluwe wijze wist de La Salle zich de hulp te verzekeren... van de procureur-generaal der Commune, Anaxagora Chumet en de gouverneur van de kleine koning, Antoine Simon. Het lukt, Jean. Ik heb de touwtjes vast bij de poppetjes aan dansen. Ik heb Choumet overgehaald om de jongen te schaken om beraar te zijn...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 dan zal die 19 januari van een historische betekenis worden, Florence. Het was op de avond van die natte mistige 19e januari, na al, dat de bezorger van de speelgoedmaker een handkar met een groot speelgoedpaard erop voortduwde naar de poorten van de temple. Die bezorger met zijn vuile gezicht, zijn carmagnol en zijn holsblokken was Florence de la Salle. Hallo, daar. Wat kom jij hier zo laat nog doen op de avond, burger? Ja, Waar moet jij met die kam naartoe, vriend? Een stuk speelgoed brengen naar dat verwende jong van hè? Speelgoed? Huh, ja, maar rempel, Een hopelpaard, wat moet hij daarmee? Weet ik het. Zeg, moet ik voor dat hek blijven staan, blauwbekken, alleen voor dat stomme gevraag van jullie? Kalm aan, vriend. We moeten weten wat je hier komt doen. Dat heb ik je nog net gezegd? Het is wat moois. Een uur baggerenkel door de modder, mijn voeten vriezen zo wat af en dan staan jullie maar te zeuren. Te zeuren? Een toontje lager, beste vriend, anders kan je zo weer terug gaan. Oh ja? Nou, ik laat me niet overblufferen door die blauwe jas en die slobkousen van jullie. Verwende stroopsmerers. Doe open het hek of ik ga weer terug. Maar dan zal de procureur-generaal wel met jullie afrekenen. De procureur-generaal? De... Nou, maak het toch niet direct zo kwaad, burger. Natuurlijk zullen we je binnenlaten. Kom maar op, dat zou ik ook zeggen. de ja, aristocraten zijn jullie die een redelijk patriot het leven zuurkrachtig te maken. Ja, nou, wie nou maar bedaard, dan ga je grapje afleveren. Terwijl jullie verwenste edelheden hier zitten, is schuilgek. Hoe uh, daar, man. Wie ben jij eigenlijk? De Sava Rusland of Koning George van Engeland? <tie> <Ja>. <tie> Wat kom je hier doen? Ik kom een paard brengen van de speelgoedmaker voor dat verwende jong van Capet. Oh uh, ja, nou, breng me naar boven. Tweede verdieping. Mevrouw is er en die pakt het wel aan. Ruitje, uh, Legrand, ja. denk de bekers nog eens vol. Ja. <tie> ja. Waar is de koning? Ligt in zijn bed. Verdoofd. Maak de deur open, zodat u dat paard naar binnen kan dragen. blijf ja. Blijft u bij de deur staan en let op, terwijl ik het kind uit het paard haal. Is het ook verdoofd? Ja. Kom nou hier en trek het z'n uit. Ja. Dan zal ik dat bij de koning doen. De kleding moet verwisseld worden. Jawel. En weg, een beetje, ons leven is ermee gemoeid. Ja. Hm. Zo. Nou. Waar? Ja. Geef mij die lakens. Dan zullen we de koning inrollen. Opschieten, ik kan niet te lang boven blijven. Goed zo. Nou nog het kind in het bed van de koning. Zo. Het ding is strover. Klaar. De koning draag ik zo naar beneden. Valt het niet erg op? Nee, nee het lijkt net een groot pak goed. Mooi. Laat nou uw stem horen. Schelters en viswijf, blaf me af tot ik hier in toestem u verhuisboel te helpen dragen. Til op dat pak en draag het in je kar. Nou, wist me niet bang, je krijgt heus al wat voor je moeite. Alleen lui, maar misschien toch op. Ja, ik hou. helle veeg die je bent. Ze moeten nodig praten over broederschap, mooie broederschap. Voor land die laten ze me spelen. Die dronken man me, die zit van aan de pres met die fijne heren van de commune en de hele verhuizing, die laat hij mij opknappen. En als ik dan zo'n luie leegloper vraag of hij een handje al dragen, moet hij eerst weten wat hij ervoor krijgt. Als ik maar jong en knap was hè, dan wou je mijn pakjes wel dragen en mij erbij. En als ik niet krijg, eigen vrouw was, die dat mispunt van een Simon me niet overal zelf is, showen. Ik ken de mannen, een Dus ze. ik jouw man was, ook wel een muilkorst voor je hartelijke mondwezen te vinden. Oh ja? Het is mijn werk niet, om met jouw smerige aan te showen. Begrijp je dat? Ja. Ja. Droog, Vooruit, luilak. Gooi dat pak in je wagen. Nou, wat hebben jullie te lachen? gaan En jij, Simon? Moet ik alles zelf uitlepen en me laten beledigen door die aap met zijn kar terwijl jij je zat zit te drinken met die kleine patriotten? Word je daarvoor betaald? Is dat je werk? Mijn werk, dat is gebeurd. Straks, tenminste, als ik het joch heb overgedragen. En jouw werk is dat je opschiet met verhuizen en je mond dicht houdt, of ik maak hem dicht. Het pak ligt in de wagen. Is er nog meer? Ja, hier in de gang staan nog een paar pakken. Die moeten er ook nog mee. Opschieten dan. hoeft niet de hele nacht te duren. Hoe is het? Burger Simon. Ben je plan om mee te gaan of blijf je hier? Dat zou me trouwens veel liever zijn. Wil je nou wel eens maken dat je wegkomt? Thanks die je bent. Nou mannen, ik zal maar gaan. Ja. laat me toch niet met rust. Zal jullie de jongen overdragen? Ja, goed, goed, goed. Jullie willen hem zeker zien. we Simon. Anders kunnen wij het register niet tekenen. Nou, oh, nou. Kom dan met mij naar boven. Maar kijk uit dat je niet ja. weer naar beneden valt. Hey. <laughs> hey. maakt toch niet zo'n labaai, lekker dronkaard Dat kind dat slaapt. Simon, er staat nog een stapel bord achter de deur. Neem niet meer naar beneden en daar het licht uit. Ja, ja, hou je snel, man, ja, he. Als het op wakker wordt, dan zijn we nog niet klaar. Kom mee. Ik een hoogte borden, hè. Ja, nou... Maar naar binnen. Kijk, uh, daar ligt de jongen. Zie je wel? Ja, ja, Eem0. ja. Sowieso. Jullie hebben hem dus gezien. Ja, natuurlijk. Ja. Goed zo? Nou, ga dan maar weer mee. Hoe oh jij ja, de borden? Uh. Ja, hier zijn de borden. Kom mee, Burgers. We moeten het register nog tekenen... Ja, ...voor ik wegga. <grijp> ja, ja, ja. Ja, burgers, jij de sleutel van de kamer van de jongen. Ja, dank je. En nou het register. Yes, ja. Hiermee verklaren ondergetekende... afgevaardigde bewakers van de commune... Dus de je van de 30 dertigste... ...niveau van het jaar 2. Een ondeelbare Franse Republiek van Antoine Simon... ...de bewaking hebben overgenomen over de persoon van Louis, Charles Capet. Wil ja. ja. jullie maar tekenen? Ja. Le Grand? Ja. Hier zo, hè? Ja. Zo. Was niet jij? Ja, was... Was uh... ja. Fé? Ja. En jij, Louis, Ja, uh... Dank jullie, jullie wel, broer. Ja, Jouw taak is hier wacht, Bedankt, ah. Blijf je nog een beker met hem drinken? Of ga je naar je lieve vrouw? Ja, ja, ik ga weg, hè. Het is geen zin om langer te blijven. Tot ziens, berust. En let goed op die jongen. Tot ja, dat ziens, dat is, dat is, dat is, Simon. Zo. Ben je daar eigenlijk? lui we staan al op je te wachten. Ga vooruit maar. Hebben ze het register getekend? Ja. Dat jij die jongen onder in de kruis, tussen het linnengoed. Dat ligt op het huisraam bovenop. Als we maar door de wacht komen. Nee, niet bang voor de burgere Simon. Je hebt hier al uitstekend gespeeld. Gaat die jongen met ons mee naar huis? Nee, dat zou te gevaarlijk zijn. Even verder neem ik hem voor je over. Laat dat een rijtuig voor me klaar om hem weg te brengen. Waar breng je hem naartoe? Voor je eigen bestwil is het beter dat ik je dat niet zeg. Luister, nou, als we straks de wacht naderen, beginnen we weer ruzie te maken. Dat is de beste manier om ze van de inhoud van de kar af te maken. Ja. Denk eraan, ons leven hangt er af. Begrepen? Ja, ja, ja. Opgelet. Dan kom ik bij de wacht. Jullie denken maar dat je iedereen als kan gebruikt... ...om je smerige boel te verhuizen. Over geld was helemaal niet gesproken. Oh je mond, vlegel. Als mijn man niet zo'n dronken zwijn was, had hij me kunnen helpen. Maar hij is het liever met zijn mooie vriendjes te zwelgen. Jij bent een helfer Ieder die der man geen enkel pleziertje gun. Door jou ben ik mijn mooie baantje kwijtgeraakt. Oh, daar. daar heb ik niks mee te maken. Jullie kunnen me voor mijn diensten betalen, anders gooi je alles van elkaar af. Dat moet jij eens een bepaald maken, hè? Vriendelijk stel zijn jullie. hè? dat is een je horen Ik willen niet het niet eens betalen. Ik heb het niet eens betaald. Ik heb het werkelijk, burger Simon? heb het die kelder leeg gedronken heb je wegging? Hallo, Jacques? Doe heb het open. eens heb dus Jans, er zijn vrouwen die er een behagen in scheppen om een man zoveel mogelijk te vernederen. En er zijn vrouwen die het ongeluk hebben om getrouwd te zijn met een man die die in zijn bandje kan houden. Hé, hé, hé, niet zo hard met die kuil. Wat heb je daar? Wat ik hier heb? Vuile vodden en rommel. Daar hebben die luilakken me voor in de modder laten wachten tot... Nou, ja, houd je kalm. Ja. Begint de pret weer? Uh, uh... Wat is dat? Hey, hey, hey. Pas op. Moet je mijn borden kapot gooien? Wacht even, ik met zal waar mensen er... mens, bedaar! Bedaar jij zelf met je onhandige knuisten? Wat hebben jij allemaal boel te zitten, ongeluk te weer? Je weet toch dat we verhuizen? We hebben alleen boel op de kar die ons eigen dobbies. Of denk jij soms dat je dieven voor je hebt, pummel in uniform dat je bent? Ja, ja, ja. Het is mijn plicht. Ach, dienst. Dienst? Dienstklopperij bedoel je? Zo'n grote, stevige kerel als jij moest aan de grens staan. ...om tegen de vijanden van Frankrijk te vechten... ...in plaats van onschuldige vrouwen te brutaliseren... ...en van diefstal te beschuldigen. Als ik een man was... Hoor dat... burger Simon. Uh. Als je die helfweg niet gauw meeneemt... ...dan komt ze er niet best af. Schiet op. Wie is er helft weg? Schiet op, zeg ik. druk. Uw lelenkaart is toch graag? Ja. Het moet je om ik het te zien... ...dan reken je uh, Je moet het er maar niet kwalijk nemen, sergeant. Ze is een beetje overstuur door de gebeurtenissen. Ja, Dat kan me niet schelen. Ik ben blij dat ik jullie nooit meer terugzie. Druk. Zo, het is ons gelukt. Niet juichen voor alles achter de regis, Simon. Mens, wat klopt he, keel? toen u wachtte Carthese hield. Je heeft u granig gedragen, burger Simon. We gaan daar de hoek om, en dan neem ik afscheid van jullie. Tot morgen, hè. Zoals afgesproken. Tot morgen. Bij mij thuis. Nou, vlucht de jongen eruit. Ja. Oh, Voorzichtig. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb hem. moeite. Ga verder met elkaar, Simon. Ja, en vooruit, vooruit. Burgeress Simon, mijn hartelijke dank. Stapt u maar in, burger. Rue chef midi. Ja. Hallo, Jean. Ik ben het, Florence. Eindelijk. Kom binnen. Is het gelukt? Ja. De hemel, zij dank. Kom mee, Florence. Dit zijn de heren die van alles op de hoogte zijn. De heren, Florence de la salle. Monsieur de la Hij brengt ons de koning hier. Vooruit, Florence. Toen hem ons. Ja, een ogenblik. Zo, weg met die lakens. Ik zal hem in die stoel zetten. Hij slaapt nog. Mijn koning. Mijn koning. Ik kan als niet geloven dat ik dit niet droom. Ik geef je de verzekering dat je niet droomt, Jean. Florence, mijn vriend. Hoe kan ik het je lonen? Ach, lonen. Ik heb loon genoeg in mijn voldoening... dat ik die honderd kinderen ertussen heb kunnen nemen... En het ging grappig gemakkelijk. Gemakkelijk. Ja, zo is hij nu helemaal altijd. Alles verkleinen wat hij doet, heren. Alles dat de kleinste afmetingen terugbrengen. U hoeft het niet uit te leggen, wij waarderen ten volle de moed en de karakteradel van de man... die zo'n roemrijk onderneming heeft kunnen volvoeren. Het is gelukt, daar is alles mee gezegd. En nu zou ik graag weer vertrekken, Jean. Ik voel me toch wel wat vermoeid. Is het wel veilig voor je in Parijs, Florence. Deze heren nemen de koning dadelijk mee naar buiten... Je zou met ze mee kunnen gaan en je daar verborgen houden. Ik heb gezorgd voor papieren voor jou, je als... Beste Jean, ik heb morgen hoogst belangrijke besprekingen... met de procureur-generaal Chomet en de burger Simon... om die een half miljoen van me denkt te krijgen. Maak je niet ongerust. Vanavond was het gevaarlijk. Verder red ik het best. Ja? Florence, ik ben blij dat ik je op het atelier tref. Wat is er, Anaxagora? Nam, je ziet zo bleek in je beeft helemaal. aan. Wat is er? Je mooie plannetje is totaal misgelopen. Dat hondsvat van een Simon heeft het verknoeid voor zijn eigen profijt. Dat hadden we moeten voorzien. Wat zeg je? Wat heeft Simon gedaan? Die gemene basta durft mij te trotseren. Hij, hij, hij weigert ja. de jongen af te geven. Hij heeft de brutaliteit om te beweren dat, dat, dat de jongen nog in de tamper is. Voor zover die weet. Wat heb je over gisteravond te vertellen? Wat is er gebeurd? Wat mij betreft is alles precies gegaan zoals ik het had opgezet. De jongen is weggebracht, de rest moet Simon doen. De verschuift verschuilt zich achter het register en de handtekeningen van de afgevaardigden. Als er iemand ontvoerd is, hebben zij het gedaan, zegt hij. Je bent dus bij hem geweest. Ja, natuurlijk. Vertel me dan eens precies wat er is gebeurd. Naar mijn bezoek aan de tempelen vanmorgen ben ik direct naar Simon toegegaan. Ik klopte bij hem aan de deur en hij deed zelf op Ik je alleen. En mevrouw is naar de markt. Oh, en die jongen? Die jongen? Welke jongen? Ik heb geen jongen. Ah, niet van jezelf. Maar die jongen van Capé, de Trempel. Waar heb je hem verstopt? Die jongen van Capé? Waar is hij verstopt, hè? Ik? Hey? <laughs> ja, voor de gek burgers, jongen. Maak geen grapjes met me, Antoine. Ah, Jij ja, mag grapjes geloven. Ik weet toch niet, mijnen. Ik meen het zo dat ik je lelijke kop van je schouders zal slaan. als er niet gewoon een beetje hersen zien komen. Je wilt toch zeker niet dat ik je aanklager, hè? Aanklager, hè? Waarvan? Oh, dat is even aan Ik ben net in de tampelen geweest. De jongen die daar nu gevangen zit, is capet niet. Hij is omgeruild. Omgeruild? Omgeruild? <laughs> Wat vertel je me nou? Dat vertel ik je! Dus speel maar geen comedie meer. Waar is het kind? Oh, dat was weet ik hè? Weet je, Pavel, Want als je het niet dadelijk geeft, werk ik je smerige kop binnen 24 uur in de mand. Als je in de Tampelen bent geweest, dan zou je het er gisteren wel gezien hebben met de handtekeningen van de afgevaardigden. En vervolgens heeft de wacht ons doorgelaten. Die zou je wel vertellen dat we geen kind bij ons hadden. Als de jongen omgeruild is, hebben de vier afgevaardigden dat gedaan. <lacht> nou zie je hoe dwaas het, het is om een goeie weg te sturen. Of zat er een gemene truc van jou achter? De als ik heb... Die afgevaardigden van gisteravond zijn uitgekozen door jou... Wat een gemene streek. En dan wil je mij ervoor laten opdraaien, hè? Wil je mij aanklagen, hè? Dan klaar je jezelf aan. Dan rolt je eigen kop in het tafel. Ik, ik, ik ga hier huiszoeking doen. Als jij probeert te beletten, hak ik je eerst... Ik ga je niks beletten. Zoek maar en loop naar de weerga. Kost je je hoofd, hond dat je bent? Ik zweer je dat... Ja, doe maar gemeenheid. Als je één vinger me uitsteekt, dan stel ik je aan de kaak. Jij bent de procureur-generaal van de commune. Jij bent aansprakelijk voor de jongen. Steek één vinger aan hem uit en dan eis ik dat je hem toont. En als je dat niet kunt, dan weet je even goed als ik wat er met je gebeurt. Dus neem een raad aan en hou je mond. Goeiedag, burgerprocureur-generaal. Voor oh, jou wordt het geen goede dag, schurk! Nou, zo is het gehaald, Laurens. En daarna ben ik zo gauw mogelijk naar jou toegekomen. Maar er moet een misverstand in het snel zijn. Dat kan niet anders. Als ik jou was, ging het eerst in de tandplek. Maar ja, daar ben ik toch geweest. Vanmorgen ben ik daar allereerst naartoe gegaan. En? Nou, ik heb het gisteren gezien met de handtekeningen. Toen heb ik orde gegeven dat de jongen verder in eenzame opsluiting gehouden moest worden. Ik heb een luidje in de deur laten zagen en de deuren zelf dicht laten spijken, zodat er niemand meer bij hem binnen hoeft. Dus jij hebt gezien dat de jongen verwisseld is? Nee, dat heb ik niet. Ik kom toch niet naar de jongen toe gaan? Zeker om later als het uitkomt het praatje te krijgen dat ik de jongen gezien had voor ik hem liet opsluiten. Denk je dat ik gek ben? Maar je hebt wel tegen Simon gezegd dat je wist dat de jongen verruild was? Ja, natuurlijk. Dan nou stijgt het me wel, maar dan weet ik nog niet of je niet gek bent. Hé? He? Jij hebt tegen Simon gezegd dat de jongen verruild was. Hoe wist je dat? De afgevaardigden kunnen getuigen dat je de jongen niet gezien hebt en dat je hem alleen hebt laten opsluiten. Hoe wou je dat uitleggen? En beste Anaxagora, als Simon je aanklaagt, dan ben je verloren. Huh? Ja, ja, je kon wel eens gelijk hebben. Wat een garmede Inderdaad. Gelukkig zal Simon even weinig zin hebben om vragen te beantwoorden als jij. Dus hij durft je niet aan te geven. Dat is tenminste een troost. Te een troost? Noem je dat een troost? Als dat smerige knoei hem Ik kan me je woede indenken. Maar je hebt er nu eenmaal van galoppeerd. Ik zie geen uitweg meer. Maar wat moet ik doen? Ik zal maar niet meer in de tampelen komen. Dan kan niemand beweren dat jij je ondergeschoven kind gezien hebt. Timon durft toch niets te zeggen. Moeten we die schurk maar zijn gang laten gaan? Als ik er iets op vind, zal ik het je laten weten. Maar gedaan, ga zaken nemen geen keer, vriend. Neem je die kwalijk, ik heb nog een afspraak met David. Tot ziens, Anaxagora. Zoek je steun maar in de wijsgeerigheid van je naamgenoot. Voorlopig kunnen we niets doen. Adieu, beste vriend. Dat ging eenvoudiger dan ik dacht. Maar ik heb zo'n idee dat het met burger Simon niet zo gemakkelijk zal gaan. Zo, daar heb ik je, hè. Wat zijn er voor kunsten om een adres in de Rue Paradis te sturen... waar ze nog nooit van je hebben gehoord... Pardon? Uh, je dacht zeker dat je niet zou kunnen vinden, hè? Maar op het atelier van David wisten ze me te vertellen... dat je in de rue de Bon woonde. Er zijn me eerst een verklaring van moeten geven, jongens. Burger Simon, is het niet? En u zei... Daar! Dat zei ik! Zo. Zo knap. Zou je me nou vertellen wat het betekent... om mij naar nou verkeerd adres te sturen? Als je streekje wil uithalen... dan moet je dat niet met mij doen. Misschien mag ik weten waarom je hier op deze manier naar binnen dringt... en zo'n toon aanslaat. Die vind ik beledigend. Oh ja, straks zei je het nog wel wat anders vinden. Weet je niet waarvoor ik kom? Ik ben er zeer benieuwd naar, burger Simon. Wat? We hebben iets afgesproken van een half miljoen... dat ik zou krijgen als zekere goederen waren afgeleverd. Ik zou vandaag aan de Rue Paradies vast een flink voorschot ontvangen. Oh, bedoel je dat? Oh, oh, oh, oh, oh, maar dat heb je toch niet voor ernst genomen, burger Simon... Dat heb je toch niet werkelijk geloofd. Dat was een grapje, vriend. Ik dacht dat je dat wel begreep. Een grapje? Je, je bedoelt toch niet... Wat bedoel je? Wat ik zei. Wij zou ik een half miljoen vandaan moeten halen. Beste burger Simon, het was een schone en nobele daad dat je dat kind hebt afgegeven. Men zegt dat er een onvergankelijke vreugde ligt in het bewustzijn van een goede daad welke men heeft volbracht. Laat dat je loon zijn. Om dat je bent. Ledelijke aders... Ik zal al de ribben in je kaskas kapot slaan. Nee, laat die stok maar staan. Die zei je niet helpen. Hier voor mij. Ah, uh, uh, uh. Uh, het is een degenstok, beste vriend. Door je onbeheerste optreden heb je zelf de scheet ervan afgetrokken. Eén pas verder en het staal gaat dwars door je heen. Je bent wel wat onbezonnen, mijn vriend. Even onbezonnen als toen je dacht een half miljoen van mij te krijgen. Er bestaat een spreekwoord dat niemand zo goed moet kennen als jij... Keer terug naar je leef, burger Simon, en houd je daarbij. In de hoge politiek hebben ze heel andere mensen nodig. En nu maakt dat je wegkomt. Uh, uh. Mijn huis uit schurk of ik krijg je aan mijn ding. Ja, wacht maar. Ik, ik breng jou op de horentine. Als jij mij lastigvalt, zal ik het ergens gaan vertellen wat jij hebt uitgehaald. Het bewijs van de ruil zit in de tampelen. En daar nemen ze je hoofd voor, burger Simon. Maar je zult me niet lastigvallen, denk ik. Oh, Jacques René Beer wordt ervan beschuldigd pogingen te hebben ondernomen om de monarchie weer in ere te herstellen. Hij wordt veroordeeld tot de dood door de guillotine. Danton wordt beschuldigd van samenzwering tegen de staat. Hij wordt veroordeeld tot de dood door de guillotine. Annaxia Gorakso-Met zal worden onthoofd tegen zijn pogingen om de kleine Capet weer op de troon te helpen. Antoine Simon wordt veroordeeld op de dood door de guillotine wegens samenswering tegen de staat. De verrader Maximilien Robespierre wordt beschuldigd van samenswering tegen de ene en ondeelbare Franse Republiek. Hij zal op het schavot ter dood worden gebracht. Ik kan niet zeggen dat ik me helemaal gerust voel, Florence. De omstandigheden hebben zich in deze tien maanden na het schrikbewind... wel drastisch gewijzigd. Je bedoelt door de dood van de zogenaamde koning in de tempelen. Ja, dat is kennelijk het werk van de nieuwe machthebbers, Barai en Fouché. En ik wil niet ontkennen dat het een streep door onze rekening is. Ik vraag me af, als het inderdaad een vooropgezet plan is... wat ze daarmee voor hebben? Dat is niet zo moeilijk te beredeneren. Het is mij bekend dat direct recht naar het schrikbewind... Barra in de trampel is geweest. Hij heeft natuurlijk de persoonsverwisseling gemerkt. Maar dat geheim wenst het gouvernement tot elke prijs te bewaren. Natuurlijk. Maar daardoor werd het wel voor een uitermate pijnlijke en moeilijke situatie geplaatst. Ja. Het kind stond onder andere de vredesonderhandelingen met Spanje in de weg. Omdat de Spaanse Bourbon eiste dat zijn Franse neef van hem zou worden uitgeleverd. Bovendien had Engeland gedreigd om de opstandige royalisten in de Van te steunen om zodoende de vrijheidstelling van Lodewijk de 17e te verkrijgen. En omdat daardoor de verwisseling aan het licht zou komen, moest de jongen in de tampelen natuurlijk sterven. En moest zijn overlijden op een aannemelijke manier geenseigneerd worden. Ja, en de meest aannemelijke manier was wel door ziekte. De dokters die de lijkschouwing hebben verricht, hadden de jongen nooit gezien. Maar ze hebben de akte getekend, dat het kind volgens de verklaringen der vier afgevaardigden de zoon was van Weile Louis Capet.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 Zij denken dat het om een van de Bourbons prinsjes gaat dat naar Frankrijk is gesmogeld. Fouché zelf leidt het onderzoek. En hij wordt geholpen door een sluwe speurhond, de Maregge heette. Heb je soms ook al alarmerende berichten gekregen van bankier Ptival uit Meudon? Nee, nee, gelukkig niet. De jongen gaat daardoor voor zijn neefje, daardoor de terreur zijn ouders is kwijtgeraakt. Maar toch ben ik bang, Florence. En het is beter dat de knap uit Frankrijk verdwijnt, tot het land zover is om een koning in te halen. Uit Frankrijk verdwijnen. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Er is een mogelijkheid. Ik heb de hele situatie uiteengezet aan de afgezant van Pruis, Baron Ulrich van Enze, die momenteel in Parijs is en met wie ik relatie staat. Zoals je weet, is Pruis de voorstander van het herstel monarchie. Ik begrijp het. Jij hebt van Enze gevraagd de jongen mee te nemen naar het hof van Frederik III in Berlijn. Ja. Hij voelde zich zeer vereerd door het voorstel en wil ons schijnen zijn diensten aanbieden. En nu heb ik aan jou een verzoek, Florence. Aan mij? Ja. Er is een groot gevaar aan verbonden om de jongen op zo'n grote reis aan de zorgen van één enkele man toe te vertrouwen. Als die man onderweg iets wil voorkomen, staat die jongen alleen en ontdekking zal niet uitleggen. Ja, dat is zo. Daarom wil ik jou vragen om mee te gaan. Jij bent van alles op de hoogte, en een beter en vertrouwder metgezel kan van Enze zich niet wensen. Wat denk je daarvan? Tja. Ik weet dat het een groot offer voor je is, Florence. Je zult je studie voor lange tijd moeten onderbreken. Ja, het zal wel het einde betekenen van mijn studie bij David. En dus een vaarwel aan de kunst. Maar voor de goede zaak. heb ik nog keuze. Ik ga natuurlijk. Dank je, Florence. Ik wist dat ik op jou kon rekenen. Heb je al een reisplan ontworpen? Ja. Jullie zullen een grote omweg moeten maken. De Rijngrens is te gevaarlijk in verband met de daar legers. Het is dus beter om eerst door te reizen naar Geneve. Daar kunnen jullie je in verbinding stellen met een agent van mij. De klokken. En daar gaat de reis over Prinsdomme, châtel en Basel. En dan verder door het Zwarte Wout. Dat is een halve wereldreis om in Pruisje te komen. Maar het zal wel beter zijn. Wanneer moeten we vertrekken? Zo spoedig mogelijk. En jij gaat naar Meudon, zodat jullie de volgende dag de reis kunnen aanvangen. Petit Val zal zorgen voor een koets met vier pijlen. Prachtig. Ik begin er gewoon plezier in te krijgen, Jean. Ik heb al zo op je medewerking gerekend dat ik alvast een vals paspoort voor je heb laten maken. Heer, stik bij je. En dit is voor Van Enzen. Hij is hier op een Zwitserse chocoladefabrikant, Hagenbeck, geheten, die met zijn neefje reist. En jij met zijn klerk, Usson. Dank je. Ik hoef je niet te zeggen wat voor een belangrijke taak er op je schouders rust, Florence. Maar ik heb alle vertrouwen in jou en Van Enze. We Wees daarvan overtuigd, Jean. Ik zal de jongen geen seconde uit het oog verliezen... ...voor we veilig aan Wellen-Berlijn zijn. En daarna heb ik u de majesteit in de lakens... ...gewikkeld en zo naar buiten gesmokkeld. Nadat we de wacht gepasseerd waren... ...heb ik u uit de kar genomen... ...en naar Baron de Bats gebracht... En zo bent u bij de bankier hier op die val gekomen. U bent heel dapper geweest en ik ben u erg dankbaar, Monsieur de Lesser. Monsieur Usson, uw majesteit moet mij vergeven, maar we moeten voorzichtig zijn. Het is beter als u ons Usson en Hagenbeck blijft noemen. Natuurlijk, Monsieur Hagenbeck. Neemt u me niet kwalijk. Kunt u uw majesteit zich nog veel herinneren van uw gevangenschap? Ja. Tot dan de dag dat ik bij mijn moeder vandaan werd gehaald en alleen werd opgesloten. Van de tijd daarna herinner ik me niet alles meer. Weet u soms hoe het met Simon is afgelopen, monsieur Husson? Heel slecht. Hij nam deel aan de opstand van de negende Thermidor. Daar heeft hij met zijn hoofd voor moeten boeten. Ach, dat spijt me. Hij was niet onader, behalve wanneer hij me dwong om brandewijn te drinken, want daar werd ik ziek van. Voor de rest was hij wel aardig. En zijn vrouw vond het zelfs geen lief. Dankzij uw vrienden behoort die verschrikkelijke tijd gelukkig tot het verleden. Ja, maar ik denk nog vaak aan mijn arme zuster. Zij zit nog maar steeds in de kamp opgesloten. Ook haar tijd zal komen dat ze de vrijheid weer terugkrijgt. En dat duurt misschien niet lang meer. Ik hoop het. Hoe lang duurt het nog voor we aan de grens zijn, monsieur van Enze? Het uh, wel, dit is de eerste dag van de reis, en om in dit tempo de grens te bereiken, hebben wij tien dagen uitgetrokken. Ik geloof dat reizen erg vermoeiend is. Je moet te lang stil blijven zitten. Ja, maar misschien kunnen we af en toe wel eens uitstappen en wat gaan lopen. Ik zou voor willen stellen, Usson, dat wij de reis de paard voort zullen zetten. Dat verschaft dan wat lichaamsbeweging. Oh nee, ik wil niet alleen in het rijtag blijven zitten. Goed, dan zullen wij het afwisselen. Als de een te paard zit, blijft de ander bij u in het rijtuig. Vindt u uw majesteit dat beter? Ja, dank u, monsieur son. Ik ben benieuwd hoe het met monsieur Petit zal zou zijn. Ik ben erg veel van hem gaan houden. En ik zou graag bij hem zijn gebleven. U zult hem ongetwijfeld weer terugzien. Maar voor het ogenblik is het beter dat u met ons meegaat. Ja. Waar ja, is mijn boek? Dan ga ik maar wat prenten bekijken. Doet u dat. Dan gaat de tijd ook vlugger. Heren? Wij zouden graag de burger Petitval willen spreken. Het spijt me, maar burger Petitval is aan het werk en wenst niet gestoord te worden. Zeg hem dat adjudant Desmarais van de Sûreté Publiek hem op last van Fouché wenst te spreken. Ik zal het hem zeggen. Een ogenblik. Ja. Neemt u mij niet kwalijk, monsieur, maar. Hier zijn de heren van de Sûreté Publiek die u in opdracht van burger Fouché moeten spreken. In opdracht van Fouché? Hmm. Laat ze binnen. Ja, monsieur. Wilt u mij maar volgen, burgers? Waarmee kan ik u van dienst zijn, burgers? Bent u burger Petival? Ja. Mijn naam is Demaret en dit is Frouf jaar. Hmm. Ik zou graag enige inlichtingen van u willen hebben. Ik ben geheerd door uw dienst. Wat zou u willen weten? Is het juist dat er sinds enige tijd een blond jongetje van ongeveer tien jaar bij u in huis vertoeft... Dat is juist. Hebt u er enig bezwaar tegen om ons te vertellen wat dat voor een jongen is? Hoegenaamd niet. Hij is een neefje van mij dat door familieomstandigheden enige tijd bij mij heeft gelogeerd. Heeft gelogeerd? Mm -hmm. Is hij dan niet meer hier? Neemt u me niet kwalijk, maar waarom wilt u dat allemaal weten? Dat is onze zaak, burger. Ik moet zeggen dat ik niet begrijp waarom de C.O.T. Publiek zo'n belang stelt in mijn neef. Uw neef kon voor ons wel eens van zeer groot belang zijn... Het spijt me dat ik u wantrouwen, waarvan ik de grond onmogelijk kan begrijpen en nee, niet kan weerleggen... ...door u aan de jongen voor te stellen. Maar hij is juist gisteren uit Meudon naar Brussel vertrokken. Daar woont zijn moeder. Mijn jongste zuster. Naar Brussel, zegt u? Ja. Mm -hmm. Wel, burger, dan heeft ons bezoek geen zin meer. Het spijt me dat we u lastig hebben gevallen. Maar van ons u zich niet. Het spijt me dat ik u de jongen niet heb kunnen tonen. Kan ik soms van dienst zijn met een verfrissende dronk? Heel vriendelijk van u, maar wij moeten weer vertrekken. Uh -huh. Ik dank u voor het onderhoud. Goedemiddag. Goedemiddag. Laat de burgers uit, leraar. Als je het mij vraagt, geloof ik dat we weer een verkeerd hebben gevolgd. Als je het mij vraagt, geloof ik dat niet... Brugge Tival ligt goed, maar net iets te goed. Hoe dat zo? Omdat nasporingen wel hebben aangetoond dat de jongen met twee metgezellen is vertrokken. Maar in zuidoostelijke richting. En dus zeker niet naar Brussel. En dat is voor mij het bewijs dat we ditmaal wel op het goede spoor zijn. Als dat zo is. Ja? Wat ben u voor om te doen? Ik ga ze achterna. Ze hebben een voorsprong van 24 uur... maar ze reizen zonder enig vermoeden vervolgd te worden...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 Kommer Klein, Louis Charles, Nina Bergma. Des Sacco van der Made, Frochard, Jos van Turenhout en Ptival van Heskes. De regie had Dick van Putten.